Ja, goedemorgen gemeente. Een kleine gemeente. En ik ben in een kleine zaal ook vanmorgen. En gemeente, ik vind het jammer dat de kinderen weg zijn. Want dit is een jeugdbijbelstudie. Dus, ja, heel jammer. En dan moet u allemaal niet weglopen, want ik beschouw je ook als jeugd. Ah, uiteindelijk is deze studie meestal op mijzelf een toepassing. Ook al ben ik hier, ik goed kijk aan. Wel, vandaag een verhaal uit de Bijbel over een bekende koning van Israël. Ik moet zeggen de koning van Juda. Je moet altijd onderscheiden. Juda en Israël, dat doet de Bijbel ook. En zijn naam is Josia en hij regeerde van pak weg, 639 tot 608 voor Christus. Twee koningen 23 vers 25 zegt dat hij een van de grootste koningen van Juda is geweest. Twee rijk. natuurlijk na koning David. Maar die was uiteindelijk koning van alle stammen van Israël. Vers 25 van ditzelfde hoofdstuk 23 zegt... Voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot Yahweh keerde en keerde met zijn ganse hart... met zijn ganse ziel en zijn ganse kracht naar de gehele wet van Mozes. En na hem... Stond zijn gelijken niet op. Eerst even terug naar Salomo. Na de dood van koning Salomo heeft Israël een zeer instabiele tijd meegemaakt. Tijdens de opvolging van Salomo, koning Rehabiam splitste het rijk zich in 930 voor Christus ongeveer in tweeën: het tienstammenrijk Israël onder leiding van Jerobiam en het koninkrijk Juda. Juda kende een afwisselend. Goede en slechte tijden, afhankelijk van de kwaliteit en het beleid van de koning. De ene koning was godvruchtig, de volgende weer niet. Dat zien we zeer duidelijk in de periode die onmiddellijk aan de regering van koning Josia vooraf ging. De vader van Josia was koning Amon, dat was een goddeloos figuur. Dat kunnen we lezen in 2 Kronieken 33, vers 21... Even naar toe gaan. Ik heb natuurlijk al uitgekregen, dus ik laat ook wel de Bijbel negen, want soms vergis ik me wel eens. 2 Chronieken 33, vers 21 zegt: Amon was 22 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde twee jaar te Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is dus in de ogen van Yahweh, even evenals zijn vader Manasse gedaan had. Amon overde aan al de beelden die zijn vader Manasse gemaakt had en diende ze. Vers 23 maar, hij verootmoedigde zich niet voor het aangezicht van Yahweh, zoals zijn vader Manasseh zich verootmoedigd had. Nog hij, Amon, maakte zijn schuld steeds groter en zijn dienaren smeden een samenzwering tegen hem en doden hem in zijn paleis, tragisch en triest. Maar het volk des lands sloeg allen dood die tegen koning Amon gezworen hadden en het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning. Zijn plaats. En zijn vader, koning Manasse, had de godeloze en de koers al ingezet. Dat kunnen we lezen in 2 Koningen 21, vers 1. Daar toe kunnen we gaan. 21, vers 1. Manasseh was twaalf jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 25 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Gefsida. Hij deed wat kwaad is in de ogen van Jabra. Naar de gruwelen der volken die Yahweh voor de Israëlieten had uitverdreven. Hij herbouwde de offeroten die zijn vader Ischia, dat is een nou, verwoest had. Ischia. Dat is toch niet te geloven, Als je vader Ischia heet, wat rijden Wat is er gebeurd daar in dat gezin hè, van, het, van Ischia? Wat is er daar gebeurd? Dat gaat het vandaag natuurlijk niet over, maar u kan het wel even meenemen in je bedachter Terug naar Manasse, de zoon van Ischia. Hij richtte altaren op voor de baal. Maakte gewijde paden zoals Achat, de koning van Israël, gedaan had. En boog zich neer voor het gehele Heer des hemels en diende het. Verder met vers 6. Dit gaat u niet geloven wat hier staat. Hij deed zijn zoon door het vuur gaan. liet zich in met toverij en waarzeggerij. En stelde bezwerers van doden, van geesten aan. Hij deed veel, dat kwaad is in de ogen van Jawer, en krenkte hem daardoor. 10, daarom sprak Jawer door zijn knechten, de profeten, al dus Aangezien Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen gedaan heeft, dreef hij meer kwaad dan al wat de Amorieten gedaan hebben die voor hem geweest zijn. Ook Juda heeft hij daardoor zijn afgoden doen zonderen. Daarom, zo zegt Jawer, de God van Israël, zie ik breng onheil over Jeruzalem en Juda. Waardoor allen die ervan horen, beide oren zullen tuiten. Ook vergroot Manasse zoveel onschuldig bloed dat hij Jeruzalem daarmee vulde van het ene einde tot aan het andere einde. Nog boven de zonde die hij Judah had doen bedrijven. Waardoor hij kwaad deed, kwaad is in de ogen van Jawel. Hoe is het toch mogelijk dat deze Manasse, die zich zo van ja, wij afkeerden terwijl zijn vader, de godvruchtige koning Iskia, geweest was. In wiens regeringsperiode God een grote en bovennatuurlijke overwinning over het leven van de Assyriërs had gegeven. die tot aan de muur van Jeruzalem waren doorgedrongen, de Assyriërs. We kunnen we wel even lezen in 2 Koningen, 19, 2 Koningen 19. Jeruzalem werd door de koning van Assur bedreigd en gepoogd. Door deze Sanerek, die op het toppunt van zijn macht was, Jeruzalem tot overgave te dwingen. En Ischia die zat in de rats, maar wist tot wie hij gaan moest, vers 14 van 2 koningen 19. Ischia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Ischia op naar het huis van Jehovah spreidde hem uit voor het aangezicht van Jehovah en bad voor het aangezicht van Jehovah. En zei, Jehovah, God van Israël, die op de Gerub stroomt, Gij, gij alleen zijt, God over alle koninkrijken der de aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt, neig, Vers 16, Jehovah, u hoor en hoor. Open, Jehovah, uw ogen en zie. Hoor de boodschap die Sanne heeft gezonden om de levende God te honen. Vers 17, waarlijk. Ja, wij, de koningen van Assur hebben de volken en hun landen verwoest. En hun goden in het vuur geworpen. Want het waren geen goden. Maar slechts het maaksel van mensen, handen, hout en steen. Daarom hebben zij die kunnen vernietigen. Nu dan, ja wij, onze God, niet van hout en steen. Verlos ons uit zijn macht. Zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, ja wij, gij alleen God zijt. En hier staat er trouwens weer eens, gemeente, dat gij alleen God zijt, Geen andere goden, zoals de christelijke wil om ons heen, ons willen doen geloven. Zelfs niet Yeshua, zijn zoon, is niet God. Wat gebeurde er? Welk een enorm wonder liet Yahweh gebeuren? Vers 32. Daarom zo zegt wij van de koning van Assur, hij zal in deze stad niet komen... Hij zal geen pijl daarin schieten, geen schild daartegen opheffen en geen wal daartegen opwerpen. Langs de weg die hij gekomen is, zal hij terugkeren naar Deed, maar in deze stad zal hij niet komen, luidt het woord van Jawèh. En ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen, om mijnentwil en te willen van mijn knecht David. In die nacht ging de engel van Jawèh uit en sloeg in het leger van Asse 185.000 man, toen men... Vroeg in de morgen opstond, zie, zijn allemaal lijken. Dus brak Zander op en aanvaarde de terugtocht. En hij bleef in Nineveen. Maar, zoals gezegd, toen de vrome koningin Schia was gestorven, zette zijn zoon Manasse een goddeloos bewind in. De traditie die vertelt ons zelfs dat de profeet Isaiah heeft die doodgemarteld door hem in een. Maar de traditie zegt door hem in een holle boom op te sluiten. en die met hem erin in stukken te zagen. Het is daarom opmerkelijk dat Josia, die op zijn achtste jaar tot koning van Juda werd gekroond. zich ontwikkelde tot een nieuw Godvruchtig leider van het volk. Het verhaal over hem begint in 2 Koningen 22. De tempel zag er niet uit, bepaalde delen waren zelfs bouwvallig geworden. Gebouwd in 1909, in 959, nu was het 600, pakweg 22 voor Christus. Het e jaar van koning Josia. Dus die tempel was ruim 300 jaar oud. En Josia kon de slechte staat van het gebouw niet aanzien en gaf de opdracht de tempel te restaureren. We lezen in Hosea 22, dat was 1 tot 5, Josia was 8 jaar oud... Toen hij koning werd en hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jedida, dochter van Adaya. Zij was uit Boskat. Hij deed wat recht is in de ogen van Jawèr en wandelde op al de wegen van zijn vader David. Hij weet niet af, rechts tot links. In het 18e jaar nu van koning Josua zond de koning de schrijver Safan. De zoon van azal jahu De zoon van Mesulam. Naar het huis van Jawèr met de opdracht. Ga naar de hoge priester laat hij het geld gereed houden dat in het huis van Jaber gebracht is, dat de dorpelwachters ingezameld hebben van het volk. Ter hand stellen okay. aan de opzichters die over het huis van Jaber aangesteld zijn, opdat deze het geven aan hen die het werk verrichten, die in het huis van Jaber bezig zijn om de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen. Om de werklieden te hand stellen, en de bouwlieden, en de metselaars, en voor het aankopen van hout gebouwen en gehouden stenen om de tempel te herstellen. Maar van het geld dat hun ter hand wordt gesteld, worden geen verantwoording gevraagd. Want zij handelden in goed vertrouwen. Nou, komt er tegenwoordig nog eens om. Terwijl men werkte aan het tempelgebouw, werd het oude wetboek van Jawèr gevonden. Het werd onmiddellijk aan de koning gepresenteerd en Joshua liet de schrijver Safan eruit voorlezen toen hij hoorde... Van de wetten van God en de straffen die op ongehoorzaamheid in het vooruitzicht waren gesteld, scheurde hij zijn kleding. Als teken van zijn ontzetting. Joost's Israëlische gewoonte als men ontzet of boos is. Jozia ging maatregelen nemen. Jozia nam niet slechts de wetten van Mozes en alle instellingen serieus, maar ook de strafmaatregelen van God, die stonden op ongehoorzaamheid. Hij gaf wel. Dat het gehele volk met de woorden van God zou worden geconfronteerd. Het verbond van God moest hersteld worden en zijn wetten moesten worden opgevolgd. En zo geschiedde Onze tekst vertelt dat Josia in het openbaar dit verbond met Yahweh in ere herstelde. 2 Koningen 23 vers 3. Toen ging de koning staan bij de zuil en sloot een verbond voor het aangezicht van Yahweh... dat men. Ja, wij zou volgen, van ganse harten en ganse zielen, zijn geboden getuigenissen en inzendingen zou houden. En de woorden van dit verbond, die in dit boek geschreven waren, zou bestand doen. En het gehele volk trapt tot het verbond toe. En als men A zegt, dan ook B zegt. En dat deed men ook. De koning, een jonge man, nou is het eigenlijk een jeugd bij, de studie, gaf bevel dat alle afgoderij gestopt moest worden... en alle zaken die met occultisme te maken hadden... moesten worden vernietigd. Wat er toen gebeurde zou in onze tijd ook moeten plaatsvinden. Nee. Luister maar wat 2 23 vers 5 zegt. Ook schafte hij hen... die de zon, de maan, de sterren wilden... en voor het gehele Heer van de hemel offers ontstaken schat hij af. Hij verbrak de verblijven van de aan mannen in het huis van Yahweh, waar de vrouwen hoesen voor de ashera weefden. Dat waren hoesjes voor afkotsbeeldjes. Vers 10. En hij verontreinigde toofet, dat in het dal Ben-Hinnom lag, opdat niemand meer zijn zoon of zijn dochter voor de molen door het vuur zou doen gaan. Het verbranden van kinderen ter ere van een afgod... kwam toen ook in andere culturen voor... en voor gebeurt, hebben nou, we begrepen, ook nu nog zeer sporadisch. Een zeer extreem en mysterieuze culten. Vreselijk. Vers 11. Vers 11. Hij, Josia, verwijderde de paarden die de koningen van Juda aan de zon gewijd hadden. Van de ingang van het huis van Jawèr bij de kamer van de hoogeling Nathan Melech in de bijgebouwen en de zonwagen verbrandde hij met vuur. De altaren op het dak, alsmede de altaren die Manasse had gemaakt in de twee voorhogen van het huis van Jawèr, haalde hij omver. En hij bracht het puin van daar weg en wierp het in de week Kidron. En in vers 14, hij verbrijzelde de gewijden stenen, de gewijden. Palen en hij kan palen, om en hier die plaats vol met mensenbeenderen. Josia deed geen half werk. Ten slotte vers 24. Ook de dodende de waarzeggers en de terafim, de afpotsbeelden en al de gruwelen die in het land van Juda en Jeruzalem aangetroffen werden, deed Josia weg en einde de woorden van de wet gestalte te doen. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot jouw werk keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht naar de gehele wet van Mozes. En na hem stond zijn gelijke niet op. Is dit geen indrukwekkend en voorbeeldig getuigenis van deze man, die reeds op zijn achtste koning werd... En dat is eigenlijk dan een voorbeeld voor onze jeugd. Zoals u er al bent. Hij was dus een voorbeeld voor onze jeugd. En ik voel me ook jeugd. Want tussen mijn twee oren, die zijn vrij groot, voel ik me nog steeds op 20-30 jaar. Hè? En het is dus een stimulans om de ware God al op jonge leeftijd te zoeken. Om op jonge leeftijd al anders te durven zijn. En dat durfde ik toen. Ook 50 eh, jaar geleden denk ik, ongeveer. In een jaar of twintig denk ik. Toen ja, zat ik ook in de... Het ja, is mensen die zondag vierden En ondernemers en... Goed, nou, ik was niet, toch niet de broer. N niet dat ik het deed, maar of heeft het in mijn plaats. Maar in ieder geval, ja, ik ging toch die kant op. Maar het is niet mijn verdienste. Dat God nu al een doel met je leven heeft. Ja, dat is belangrijk om te weten voor die jeugd. Het maakt niet uit hoe jong of hoe oud je bent. God wil je nu gebruiken. Ja, ik ben nu al 70. En ik bent nog steeds nooit te oud. Nou ook nooit te jong. Om door God gebruikt te kunnen worden. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. Ja. Zegt Paulus tegen Timotheus. Maar... Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord. Zeg niet te veel, zou ik zeggen. Een voorbeeld in wandel, in liefde, in geloof, in je reinheid. Ik zeg alles negen. En Dat is ook wat wij jongeren wat we doen. Dat probeer ik met andere voeten, dat is het waar. En natuurlijk geen jongeren, volle jongeren. Maar we mogen eerlijk zijn met onszelf. We hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn. We mogen echt zijn. Laten we altijd gemeente, zeker naar je kinderen, maar ook naar anderen toe. Wees jezelf. En, betekent dat, voel je niet te trots om je fouten toe te geven. Want, wanneer je als kind dingen gedaan hebt, dan nou, God op vergeving. Tuurlijk. Vraag niet alleen God om vergeving, maar ook je vrouw of je kinderen, als je daar verkeerd eh, tegen gehandeld hebt, of anderen, het kenmerk van een ware geloven van een christen, of geloven in de God van Abraham, is niet dat hij volmaakt is, maar dat hij eerlijk en oprecht durft te zijn. Misschien <lacht> dus denk ik ineens in deze David. Dus jongere jeugd, dat zijn we hier met z'n allen. Durf die stap te zetten, wees oprecht en eerlijk en laat hem onze fouten durven toe te geven. We zijn niet volmaakt. Joshua was nog jong. Toch geloofde hij dat God een prachtig plan met zijn leven had. Dat wij ook, denk ik. Uiteindelijk deed Joshua maar één ding. Hij bouwde aan de vriendschap met God en deed wat God van hem vroeg. Hij vertrouwde niet op zichzelf, maar geloofde dat God hem alles zou geven en tonen... ...wat nodig was om gelukkig te kunnen leven. Dat God, God gebruikte Josua op een heel bijzondere manier. Door de gehoorzaamheid van Josua werd een volledig volk veranderd. Het volledige volk Israël keerde zich tot En ze kenden voorspoed vanaf die tijd. En het was niet simpel hoor. Maar een zwaar en moeilijk werk... Om de reeds diep ingewortelde afgoderij en de occulte praktijken onder het volk en de priesters te stoppen. En alle voorwerpen die daarmee te maken hadden te vernietigen. Dat was niet zo makkelijk. Maar Joshua liet het werk nauwkeurig uitvoeren, hoe jong hij ook was. Alle afgoderij, alle occultisme, alle gewijde immoraliteit, gewijde immoraliteit... Onder andere boerderij met zowel vrouwelijke als mannelijke prostituees, werd radicaal verboden. Het gehele land werd gezuiverd van alle ongerechtigheid. Er was een opwekking in het land, een revival. Dat zou eigenlijk in ons land ook moeten plaatsvinden. tijd in Amsterdam is er ook zo wat. Of uh, nu het nieuwe, nieuwe hype, Halloween. Ja, dat is de laatste jaren ook sterk opgekomen zetten, waarin het kwaad verheerlijk wordt. Dat weten de mensen misschien niet precies. En aan Wedemort. Laten wij in ieder geval hier afstand van want het is destructief. Het is zo tegen de golf van het leven. In Nederland moet de Zwarte Pieter afschaffen. Maar Halloween zijn we aan het omarmen. Ach, laat die Zwarte pieten dan ook. Nee, hier in dit land, wat een wel gezegend land is overigens, zijn we er trots op dat alles mogelijk is. De gay-prijs. Kort en misselijk van. Vooral als je allemaal bedenkt. wat deze mannen met elkaar doen. Het is een gruwel in God's ogen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En natuurlijk, gemeente, zonde is zonde. Maar er is wel degelijk verschil in zonde. Neemt die maar aan van mij. En ik ben niet zonder zonde. U ook niet. We gaan terug naar Josia, want ik verwacht in ons land nog geen die Bijbel de mogen voorbidden, dus goed. Geen terugkeer naar de God van Abraham. Dan gaan we terug naar Jozua dus. En dan wordt het feest. Want wat gebeurt er dan? De koning gebood dat de paascha gevierd zou worden. Vers 21 werd het wel een feest en werd van gezegd in vers 22, want zulke een paaschaar niet, was er niet gevierd van de dagen van de richters af, die Israël richten, en gedurende alle dagen van de koningen van Israël en Juda, de periode van Ruweg. ...1375 tot 640 voor een periode van zo'n 700 jaar. Inderdaad, er was een geweldige opwekking in het land. Moet ze zich indenken, alle rechtvaardige mannen vierden dus geen baas gaan. En misschien ook wel een heel af uit feest. Of andere feesten, gedurende die 700 plus jaren. Dus David vierde het niet, op deze wijze. En een profeet, als Elia, ook niet... En wij misschien altijd maar denken dat de mensen van God, Gods volk, alle feesten vieren zoals het in de Tora geboden. Onderwezen, moet ik zeggen. Eigenlijk zouden deze mensen dan niet op ons koninkrijk mogen. He? Zeg maar zelf, namiddellijk zijn. Laten wij zeggen, zoals sommige geloofsgroeperingen zeggen. Alleen als je de sabbat viert, geen varkensvlees eet. Groot, wel tiende taal natuurlijk, feesten houdt, dan, dan pas kun je je kwalificeren op Gods koninkrijk. Alsof iemand zich überhaupt kan kwalificeren. Ja, we kunnen ons wel kwalificeren. De mens kan zich kwalificeren, maar alleen maar voor de dood Maar gelukkig kan de almachtige God, God wij ons een eeuwige leven geven als de genade geeft door het offer was hij zo? En inderdaad, ja, denkt er ook anders over als wij misschien gedacht zouden hebben. Want wie zal de grootste koning zijn in de Rijk? Je weet het wel, het zal David zijn. En wij vinden geen aanwijzingen dat hij de feesten vierde. Nou, ik persoonlijk denk dat hij in een bepaalde periode in zijn leven wel heeft gedaan. Hij vierde trouwens wel de nieuwe maan. Maar misschien vind ik nou, wij dit nog wel beter dan de feesten. Ik weet het niet. Nou goed, met dit hele verhaal ga ik je natuurlijk niet zeggen dat je wel varkensvlees kan gaan eten. kun je de sterkste af en raad je ook de sterkste af komt te roken. Om andere dingen te doen. Die de wet zegt niet te doen, die de onderwijs zegt niet te doen. Maar toch om iets over na te denken. Wellicht kan deze wetenschap ons helpen minder snel een oordeel klaar te staan. Naar andere geloven van gemeente. David staat op een hoger plan dan u en ik, en welke lijden van welke christelijke, kerkelijke organisatie dan ook. Goed, we gaan nu even een zijstapje maken van koning Josia naar het boek Saffanya, de profeet. De boodschap van Saffanya. heeft wel met Josia te maken hoor. Ik denk, hier gaat een hele bijbel dus een beetje Dat doen we wel een beetje, blijft wel weer het onderwerp. Het boek Sifania is niet goed bekend en weinigen weten dat deze profeet in de tijd van koning Jozua profeteerde. Daarom gaan we er ook even toe. De toon van zijn profetisch woord is streng, waarschuwend en veroordelend. Geen wonder ook. Want er was veel zonde en ongerechtigheid onder het volk. Maar tegen het einde van zijn boek wordt de toon anders. God is weer blij met zijn volk. Zijn verheugde zal ongetwijfeld het gevolg zijn geweest van de opwekking van Jozua En de gehoorzaamheid het volk om het hele land van ongerechtigheid en afgeluidheid te reinigen. Sophania 1, vers 1, het woord van Jehovah dat kwam tot Sophania, de zoon van Kuzi, de zoon van Gedaliah, de zoon van Amaya, de zoon van Ischia, in de dagen van Jozua, de zoon van Amon, de koning van Juda. Het gericht op de dag van Jewe, volkomen zal ik alles van de aardbodem wegvragen uit het woord van Jehovah Ik zal wegvagen mensen en dieren, ik zal wegvagen het gevolgde des hemels en het wissende zee, en de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, Luidt het woord van Jehovah. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda. en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal deze plaats uitroeien, overluids van Baal en de naam der afgodsdienaren met de priesters. En hen die op de daken zich nederbuigen, Heer des Hemels, en zich nederbuigen en zweren bij Jehovah en zweren bij je molens. En ook hen. Die van jouw wij afvallen en die jouw niet zoeken, nog naar hem vragen. Zeven, zwijg voor het aangezicht van jouw want aan wij is de dag van jou Want jouw wij heeft een offermaal bereikt. Hij heeft zijn en geheiligd. Het zal schieden ten dagen van het offermaal van jouw dat ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de koningszonen, en over allen die uitheemse kleding dragen. Ook zal ik de dagen bezoeking doen over allen die over de drempel springen, die het huis van je werk vullen met geweld en bedrog. Het zal geschieden, vers 10, de dagen luidt het woord van je werk dat er een luid geschreven zal zijn uit de vispoort, en een gehuil uit de nieuwe stad, en een luid gekraak van de heuvels. Huilt, gij inwoners van de vijzel, want al het kramersvolk gaat de gronden en alle geweldwegers worden uitgeroeid. Het zal te tijden geschieden dat ik u zullen met land zal bezoeken. Ik zal bezoeking doen over de mannen die dik geworden zijn op hun droesem. En die bij zichzelf denken, hm, ja, wij doen geen goed en wij doen geen kwaad. Zo van, het is altijd al zo geweest, wat maak je je toch druk. Vers 13. Hun rijkdommen zullen zijn ter plundering en hun huizen ter verwoesting. Al bouwen zij huizen, zij zullen ze niet bewonen. Al planten zij wijngaarden, zij zullen de wijn daarvan niet drinken. Nabij is de grote dag van jouw werk. Nabij en een ander haastig. Hoort de dag van jouw werk. Bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, Een dag van benauwdheid, een dag van angst. Een dag van vernieling, en van vernietiging. Een dag van duisternis en van donkerheid. Een dag van wolken. De duisternis. De dag van schalen, van de krijgsgeschreeuw ...tegen de versterkte steden, tegen de hoge hoektorens. Dan zal ik de mensen benauwen, zodat ze gaan als blinden... ...want ze hebben tegen jouw gezondigd. En hun bloed, ze worden uitgestort als stof... ...en hun ingewand als drek. Nog hun zilver, nog hun goud... zal hen kunnen redden van, op, op de dag van de verbolgenheid van jouw werk. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, van vernietiging, ja een verschrikkelijk einde, zal hij alle inwoners de aarde bereiden. De gemeente denkt niet dat dit uh, niet spoedig zou kunnen gebeuren. Want het Midden-Oosten is een kruidvat. Want het Syrië. Mensen hebben het daar niet breed. Het is verschrikkelijk natuurlijk. Zelfs gewoon water. Dus is het is moeilijk maar aan te komen in sommige gebieden. En een volgt toch in zulke barre omstandigheden uh, verkeerd, heb je goud te kast. Mede tegenvolg van het feit dat ze zo giga anti ioot zijn. Dus samen met Iran zijn ze in staat de boel om daar te laten escaleren tot een mega bloedbad. Dan staat ook niet voor niets in de vangen. Maar dan een oproep tot uh, bekering in hoofdstuk 2, vers 1. Komt het u zelf? Ja, komt het één keer. Gij schaamteloos vol, voor, voordat het besluit tot de uitvoering komt. Als kaf gaat een dag voorbij. Voordat over u komt de brandende toren van je werk. voordat over u komt de dag van de toren van je weg, u zoekt ja wij alle ookmoedigen des lands. En dat zijn ook de jeugd van de gemeente. Dat zijn ook wij. Zij, ja. die zijn verordening konbrengt, zoekt gerechtigheid, zoekt ook moed. Misschien staat er. Misschien. Zult gij verborgen worden op de dag van de toren van Yahweh. En dat geldt ook voor ons. Dat geldt voor Nederland. We zijn een rijk gezegend land, maar de taal van de God van Abraham afgeweken. Wie, ga kijk om je heen, wie heeft onze Heer Yahweh nog nodig? Is er iemand die jij nog dankt? Of moet je eerst in arme landen geweest zijn, al heeft hebben, bijvoorbeeld zoals ik in Pakistan. Maar ik kan me nog herinneren. Door mensen om water werd gevochten. S morgens om half zes was het al, vijf uur, half zes. Mensen gewoon gevochten om water. Omdat er niet genoeg was. Een land dat is ten dode opgeschreven en ze komen echt niet uit hun ellende hoor. En zo zijn er zoveel landen. Ik geef naar nou dit voorbeeld dat ik daar gewoond heb. Kunnen wij als natie dan niet dankbaar zijn? Maar we zijn het niet. Wij wel. Als land zijn. Zoek jouw werk, alle oogmoedigen des lands. Gij die zijn verordening volbrengt, zoekt gerechtigheid, zoekt ook moed. Misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toren van jouw werk. Je, ik zou wel willen dat Nederland deze voorbeeldfunctie zou gaan vervullen. Ik denk het niet dus, maar ook als Nederland dat niet doet, dan nog dan wij in onze kring van een goed voorbeeld gewacht doen gemeente, dit is nogmaals, dus niet door ons gebrek naar anderen toe, is in de meeste gevallen de feiten komen in de meeste gevallen alleen woorden aan te pas, maar onze houding, die gaan de mensen zich later herinneren, en zich, En dan al dan niet de God geloven vanwege ons hoogelijk, voorbeeld en niet vanwege ons spreken. Terug in Zephania 3, vers 9, eens zal ieder de naam van de almachtige aanroepen. Zijn naam is Jawij zoals we weten. Hoofdstuk 3 vers 9. Maar dan zal ik de volken andere reine lippen geven. Omdat zij allen de naam van Jawij aanroepen. Omdat zij hem dienen met een padige schouder. Van gene zijde der rivieren van Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooten, mijn offer brengen. De dagen zult gij niet behoeven te schamen over alle daden de gij tegen mij hebt overtreden. Want dan zal ik uit uw midden uw hoogmoedigen, hoogmoedig juichenden verwijderen. En voortaan zult gij niet meer overmoedig zijn op mijn heilige berg. En ik zal in uw midden overlaten een ellendige en, ellendig en gering vol En bij wie? En die schuilen bij de naam van jouw Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, want zij zullen wijden en nederliggen zonder dat iemand hen verschrikt. Jubel, dochter van Sion, juich Israël, verheug u en wees vrolijk van gans harten, dochter van de Ja, wij heeft uw dichter weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israël, wij is in uw midden, want hij zult geen kwaad meer vrezen. Die dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet Sion, laat uw handen niet slap worden. Ja, werkt uw God te zien met een held die verlost, de tegenwoordiger van, ja wij natuurlijk, Yeshua. Hij zal zich over u met vreugde verblijden, hij zal zwijgen in zijn liefde. Nou, zou ook eens wat meer om te doen soms. Hij zal over u juichen met gejubel. Die bedroefd zijn, ver van de feestvergadering zal ik samenbrengen. Zij behoren toch bij u. Als een last drukt de smaad op hen. Vers 19. Zie, ik zal de dien tijden afrekenen met al uw verdrukkers. Maar ik zal het hinkende verlossen en verstrooide zal ik verzamelen. Ik zal tot een lof en tot een naam stellen. Hen die er schande was over de hele aarde. De dien tijden zal ik u doen komen. Namelijk ten tijde dat ik u verzamelen zal, want ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer ik voor uw ogen een keer gebracht zal hebben in uw lot, zegt Jowel. Mijn gemeente, dit is een bemoedigend en een waarderend woord. De Heer, uw God, mijn gemeente, De vader is in het midden. Hij houdt zich niet afzijdig en natuurlijk is zijn zoon, de koning der koningen, er ook bij Helpt niet verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Er staat eigenlijk, hij zal u tot rust brengen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. God, de Vader zag dat Josia een serieuze poging had ondernomen om zijn heilige naam een goede wet in ere te herstellen. Dat hij er geen half werk van had gemaakt. Hij zag dat zijn volk de koning was gevolgd en in zijn beleid. Dat verheugde hem zeer Hij kon zijn liefde opnieuw kwijt aan zijn volk. Hij gaf blijk van zijn vreugde en zijn liefde. Hij zegende het volk en liet haar zijn liefde ervaren. God was blij met Josia en wat hij deed. Toch zag hij niet af van zijn uiteindelijk oordeel. Want het kwaad was te ver doorgedrongen in het volk. Spoedig dus zou hij volgende koning... Ongerechtigheid weer naar overhand krijgen. En de profetis Gulda, die geraadpleegd werd, voor zag dit. Dat is apart, want Josia ging naar Hulda en niet naar Jeremia bijvoorbeeld om hem door de God van Israël te laten raadplegen. En dat behoeft niet te worden aangemerkt als een bewijs. Dat haar aanzien dat Hulda destijds zelfs groter was dan dat van de beroemde profeet Jeremia, die toen leefde. Deze, toen nog jong, trad naar het schijnt in die dagen meer op in zijn geboorteplaats Anatot, in de buurt van Jeruzalem, dan in Jeruzalem zelf. En Hulda profetes bevestigt de bedreigingen die de koning hadden geschrekt. Hij verzekert dat God over de hoofdstad en haar bewoners al de onheilen brengen zou die in het boek der wet als de straf voor de trouweloze afval van hem waren aangekondigd. Maar ook dat de koning, Josia, omdat hij zich voor God verootmoedigd had, in vrede tot zijn vaderen zou verzameld worden, eer het strafvond aan de goddeloze voltrokken werd in het antwoord van Hulda. wordt eerst gelezen: en dat kunt u lezen, 2 Koningen 22 over. En u wil, 15. In het antwoord van Hulda wordt eerst gelezen: Zeg tegen de man die u gezonden heeft. Daarna, zegt tegen de koning van Juda die u gezond heeft. In beide zinsneden wordt intussen geen ander dan Jozua bedoeld. En ze heeft wellicht met opzet zo gefraseerd, zo gesproken, om te doen uitkomen, dat zij eerst de zaak waarnaar gevraagd wordt, en dan meer bijzonder de persoon van de vragen voor ogen heeft. Dus de vraag was voor haar een belangrijker dan de persoon. Terwijl nou, het persoon de koning was nog niet. Dat is interessant. En aan de slot van het verhaal van deze opwerking onder Joshua staat genoteerd uit 2, koningin 23-26, door de heer, ja, wij keerde zich niet af van zijn hele verbrandde toren, die ontvlamd was tegen Juda om al de krenkingen waarmee de Manasse hem gekrenkt had, en ja, wij zeiden, op Judah zal ik van mijn aangezicht weggooien. Als u het verhaal over de goddeloze koning Manasse leest, begrijpt u dat Gods boosheid gerechtvaardigd was. God wist ook dat deze opwekking geen blijvende vrucht zou afwerpen. Maar dat een volgende koning op het goddeloze pad zou terugkeren. En helaas is dat ook gebeurd. Dat neemt echter niet weg dat deze opwekking onder Josia. Een geweldige inspiratie en bemoediging voor ons zal blijven. Is het ons niet de weg. Die ook ons land zou moeten gaan, bij wijze van spreken. Het zien en lezen over de ongerechtigheid in ons land. En de hele westerse subcultuur van toegevelijkheid. hoor je geen reposie van. Wat denkt u van God? Zou je er ook niet misselijk worden? Zou je ook niet geweldig boos om worden? Want de weg van verlossing in zuiver moraal zou toch wel min of meer in dit land bekend moeten kunnen zijn. Denk u zich eens in, als u zich dit nog kunt indenken, dat de Nederlandse samenleving gereinigd zou worden van alle cultisme, alle overkoderijen, ...alle hoerderij... ...alle ziekelijke onnatuurlijke seks... ...en alle oosterse godsdienst... ...met een dwaze denkwijze... ...stelt u zich... ...het eens voor... ...dat alle vuilheid... ...stommiteit... ...gevloek... ...en smerig vermaak van de tv zou verdwijnen... ...als dit zou gebeuren... ...en ben ik het toch eens... Hè? ...dan... ...dan is het pas een echte opwekking in dit land... ...het is tijd dat een leider zoals koning Josia in ons volk opstaat hoe jong hij ook mogen zijn Ik zie hier ook niet helaas, maar goed, andere keer die zich uit durft te spreken en het volk de juiste weg voorhoudt dat zou het toch moeten alleen wij kunnen en mogen het evangelie niet met geweld aan anderen opbrengen misschien vroeger Eenmaal geleden had er al gebeurd. Het was geen evenredig wat ze vreekt. Onze voorouderlijke stammen moesten zich bekeren. Die lieten zich bekeren misschien. Lieden zijn ze do niet dood en melden. Dat is gekild Maar gemarteld. Ware geloven in de God van Abraham kennen echter een grotere kracht dan die van geweld. Namelijk die van liefde en van genade. Geweld kan doden. Maar liefde schenkt Leven. Beslist u zelf maar van mij welke kracht groter is. Wij mogen bidden tot God, die alle leven wekt. Die door zijn geest een volk kan bekeren van het kwade tot het goede. En laten we dat dan ook doen. Maar wat waar is voor het volk, is ook waar voor u en voor mij persoonlijk. Is er zonde in uw, mijn leven? Weet dan dat God daarvan gruwt. Hij is een liefhebbend nader en vergevend God, maar dat betekent niet dat hij niet boos kan zijn. Zonder. zonde. Een vader die veel van zijn kind houdt, kan er toch ook heel boos over zijn als het kind zijn of haar leven verknalt door ongehoorzaamheid, stommiteit en zonde. En niet alleen boos, maar misschien wel nog een grotere impact heeft verdriet. In mijn vorige werkkring kwam ik zoveel jongenlui tegen die geen richting hebben gehad. En ik denk wel eens, van die velen van dit soort jeugd, ze gaan het nooit redden. Dat blijven probleemkinderen. En dat zijn er meer dan ik denk hier in Nederland. Hoe kan het ook anders als hun ouder al een goede opvoeding ontbeerd hebben? Want gemeente, als een maatschappij veranderd moet worden kan dit alleen door een goede opvoeding. En er is maar één goede opvoeding. Namelijk een opvoeding, vrezen, reseren. Dat is het voordeel dat wij hebben, gemeente. In de gemeente van God. Wilt u Gods tegenwoordigheid in en bij uw leven ervaren? Wilt u het gevoel hebben dat God blij met u is? Wilt u en ik het gevoel en besef hebben... Dat u mag rusten in zijn liefde en ik dan geef ik u en mezelf het advies de zonde en de ongerechtigheid uit ons leven weg te doen laten we ons bekeren laten er opwekking in ons leven zijn laten we zijn aangezicht zoeken als we God zegenen of prijzen, dan is zijn aangezicht op ons gericht en als hij daar is in ons midden als God er toch zelf bij is als dus je dat weet en laat je de zonde toch wel uit je hoofd, zou ik zeggen. Als wil je dat toch niet doen? Als hij, je zei, nou je de schaam niet op kapot? Dat zou ik denken, niet dat hij ik, dat ik hier niet fout gaat. Laten we in ons leven het grote voorbeeld van Messias volgen. Hij eerde zijn vader, de almachtige schepper, door hem te gehoorzamen. En dat zouden wij ook moeten doen. Wees serieus met de dingen van God en zijn koninkrijk. dat doen. we. Maar naar het einde toe enkele opmerkingen over het einde van Jozua's leven. En dat staat in een treurig en een pijnlijk contrast met een overige van zijn interessante loopbaan. Het waarschuwt ons op het einde. En hieraan moeten we de aandacht besteden. Laten we erover nadenken. Ook moedig. Oké. Okay. Nadat Jozua dit alles gedaan had. Om de tempel te herstellen. Tot Neger de koning van. Egypte op om te strijden bij Karkenis aan de Eufra. En Joshua trok uit hen tegemoet. Toen stond hij bode te gaan. Die zeiden, wat heb ik met u te maken, koning van de Juda? Het gaat kansje tegen u, maar tegen het huis waarmee ik in oorlog ben. En God heeft gezegd dat ik mij haasten moet. Sta ik u verzet tegen God, die met mij is, omdat hij u niet verdelde. Doch Joshua wende zich niet van hem af, maar vermonde zich om tegen hem te strijden te trekken. Hij luisterde niet naar de woorden van Neko, die uit de mond gods kwamen, en bond de strijd aan in de vlakte van Megiddo. Toen raakte de schutters koning Josia. En de koning zei tot zijn dienaren, Breng mij weg, want ik ben een zwaar gewond. En zijn dienaren haalden hem uit de strijdwagen, en vervoerden hem op zijn tweede wagen, brachten hem naar Jeruzalem. Toen stierf hij, Hij werd hij bijgezet in de graven, zijn de vader, heel heel Juda in Jeruzalem, betekent rouw over Josia. Wat diep treurig en Al nou, We zullen er niet dieper in gaan dan nodig is voor deze lering en waarschuwing. Het woord wijt er ook niet over uit, maar het verhaal tot onze lering. Het laat onze mensen zien zoals ze zijn. Hij en hij laat hun daden opschrijven. De daden van mensen worden verteld, sta, hè, dat hebben we gelezen een eerste en een laatste, een goede daden en een slechte, zowel het een als het andere. Gods woord vertelt ons van de eerste daden van de godsverug van Josia en van zijn eigenzinnige laatste daad. Hij toont ons dat, zolang Josia wandelde in het licht van de goddelijke openbaring, zijn pad werd verlicht door de stralen van Gods aangezicht. Maar op het moment dat hij zijn eigen wil begint te volgen, begon te wandelen naar eigen inzicht en afleefd van het pad van eenvoudige gehoorzaamheid, kwamen de donkere wolken aanrijven. Zijn leven, dat begon in zonneschijn, eindigde in duisternis. Joshua trok op tegen Nego zonder een bevel van God. Ja, hij handelde in regelrechte tegenspraak met de woorden die uit de mond van God kwamen. Hij mengde zich in de strijd waar hij niets mee te maken had. En oogst daarvan de gevolgen. Hij vermondde zich. Waarom deed hij dat? Als hij voor God handelde. Waarom heeft iemand überhaupt een masker nodig? Dan denk ik wel even aan die afschuwelijke masters van Helping. Joshua faalde en leert ons een belangrijke les. Hiervan moeten wij profiteren. Laten we ons voor altijd aan onze opdracht houden bij alles wat we doen. En zonder opdracht liever niets te doen. We kunnen op God rekenen als we op zijn wegen wandelen. Maar we hebben geen zekerheid als we van het pad afwijken. Josia had geen bevel om de Megiddo te strijden. En kon daarom niet op Gods bescherming rekenen. Misschien interessant, wat is Megiddo? Daar is die eh, heb het Hebreeuwse woord Armageddon betekent het gebergte van Megiddo. Megiddo wordt voor het eerst genoemd in oude Egyptische handschriften. Een van de machtige Egyptische koningen, Farao de III, voerde oorlog tegen de stad in het jaar 1478. Deze oorlog is tot in bijzonderheden beschreven in de hieroglyphen die gevonden zijn op de muren van zijn tempel in Opper-Egypte. Joshua nam de stad in en doodde de koning, Jozua 12. In de 10e eeuw voor Christus hij bouwde, hij versterkte koning Salomo de stad. De bouw werd door middel van een speciale belasting gefinancierd. Megiddo werd een bolwerk voor de verdediging van het koninkrijk van Salomo. Tevens een van zijn ruitersteden. Hier werd eveneens koning Ahazia van Judah gedood. Dat Koning Joshua bevocht uit de Egyptische vader Onego, wat we zo even gelezen hebben, en sneuvelde in 610. Megiddo werd opgegraven gedurende de jaren 1925. Dus in deze tijd, 100 jaar geleden of wat. De ontelbare veldslagen die bij Megiddo gestreden zijn, maken het tot een oorlogssymbool. En de christelijke traditie voorspelt, de christelijke traditie, Bijbel. Zo ze voorspel dat de uiteindelijk de laatste grote veldslag bij Negiddo bestreden zal worden. op maar in 16, 16. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt, Armageddon. Dat is even een klein zijsprongetje. lezen wat, ja, interessant. Negiddo. Terug naar Joshua, afsluitende. Hij vermondde zich, maar dat gaf geen beschutting voor de pijlen. De boogschutters beschoten hebben een dodelijke mond en hij stierf, Het volk van groot tranen en zonklaagliederen. Vanwege zijn leven van oprechte godsvrucht en ernstige toewijding had hij zich geliefd gemaakt bij het volk. Mede mogen wij zijn godsvrucht en toewijding navolgen en oppassen voor eigen wijsheid. Voor een kind van God is het heel ernstig als hij eigenwillig blijft handelen. Joshua ging naar Megiddo toen hij in Jeruzalem had moeten blijven. De boogschutters schoten hem dood. Jonah ging naar Tarsis, toen hij naar Nivea had moeten gaan. Hij werd in de zee geworpen. Paulus ging naar Jeruzalem, wel de geest, zei dat hij dat niet zou moeten doen. En viel in de handen van de Romeinen. Al deze mannen waren waarachtige, ernstige, toegewijde dienstknechten van God. Maar ze faalden in deze dingen. Hoewel God hun falen tot zegen schip, moesten zij toch de vrucht van hun falen oogsten. Immers. Onze God is een verteerde vuur. 1912-1929. Wat hebben we gezien vandaag? Een vrouw, koning Joshua, hoe heel serieus dat iemand de God van Israël ging volgen. En door zijn goede voorbeeld een heel volk tot zegen was. Maar ook dat hij aan het einde van zijn leven andere dingen ging doen. Die God hem niet geboden had. Wat hem letterlijk zijn kop kostte. Waarschuwende lessen voor ons allen. En tot de jeugdsprekende, tot u sprekende, inclusief mezelf, God wil ons gebruiken. God wil de jeugd gebruiken. God vindt ieder kostbaar en heeft een geweldig masterplan met je leven of je jong of oud bent. Hoe wil God ons gebruiken? Door persoonlijke vriendschappen met hem aan te gaan. Door te geloven dat God je een mooie leven kan geven. En dat je ooit aan jezelf zou kunnen geven zonder hem. Mijntje, nu is de tijd. Laten wij het verschil maken. Laten we aan de wereld zien dat het echt de moeite waard is om vriend van God te zijn in je leven. In zijn en dan je leven in zijn handen. En Daar hoef je geen bier voor te zijn. Of je jezelf als een of andere wereld vreemd gek gaat gedragen. Dat vraagt God niet van ons gemeente. Volop moet je in die wereld staan een deel ervan uitmaken. Volop in de wereld staan. En een licht zijn, een goed voorbeeld. En als er dan, dan ben je geen goede ambassadeur van de Almachtige. Ons grote voorbeeld was geen wereldvreemde gek, maar een gebalanceerde persoonlijkheid. Zijn naam is Joshua of Jashua. Bij u is beter bekend, soms, bij sommigen beter bekend dan de naam Jezus, maar niemand die het niet zou doen in die tijd. Maar het was geen Griek, het was een Jood. Laat hij ons voorbeeld zijn. Een timmerman. Een jongen het jongen leeftijd al een vak geleerd. Geen langharige, de jongeren. Je gewoon meewerken en meer in de wereld staan. Tot een goed voorbeeld geven, Maar niet van deze wereld zijn. Laten we memoreren koning Josua. Hij durfde anders te zijn. Hij wilde eens op jeugdige leeftijd. de god van Abraham volgen. Gemeente, laten wij het voorbeeld van onze... deze eigenzinnige koning Josua volgen. Door ons te laten leiden... Door de Almachtige en zijn zoon, die het geest ook in ons wil werken. Mm.